een greatest hits album met een aantal nieuwe platen. Pink met de nieuwe single Raise Your Class. We hebben twee tussenstanden in de Eredivisie. Rode JC Willem T. 2-1. Net zoals AZ tegen Feyenoord, ook 2-1. We gaan weer op naar het nieuws zometeen. Of het tweede uur hebben we natuurlijk een rondje raarbewaar Waarnieuws. Cherk de blauwe vanuit uh, Velse Zuid met Velse tegen Bloemendaal. Maar nu eerst Ginger Nia en Sunshine. Was het nog maar Sunshine. Oh,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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het al twintig jaar en jij beleeft het. ZFM in 2010 al twintig jaar live. GFM. Met, met nu U. zondag in Kennemerland. fly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 Je blijft op de hoogte. Zondag in Kennemerland. Goedemiddag, u luistert naar Zondag in Kennemerland. Het nieuwsprogramma in de regio Zandvoort, Bloemendaal, Haarlem in Heemstede. De komende uur houden wij u op de, op de hoogte van het landelijk en regionaal nieuws. Ook behandelen wij het sportnieuws van dit weekend. Zo zijn er onder andere een aantal wedstrijden Eredivisie. Check de Blauws bij de wedstrijd Velse-Bloemendaal... De dames van Bloemendaal hebben 4-4 gespeeld tegen de dames van M.O.P. Yes. En we sluiten het programma af met een rondje raar maar waar nieuws. En natuurlijk veel muziek op deze zondagmiddag. Een plaatje aanvragen mag ook. Wilt u nou een leuk plaatje aanvragen? Bel gerust naar 023 573 0393. Nog een keertje. Bel gerust naar 5730393. Zijn naam is Aldo Moraal. En zijn naam is Rudy Nicola. En dit is de Heavy How How You Like Me Now.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 the thing Laat niemand, gaat u doorrijden. Je moet het weten wanneer. Het is goed om te gaan om je dromen waar te maken. Tot op de grond. Houd het geloof, schatje. Ja, omdat het kan. Een kwestie van tijd. Voordat u vertrouwen wil, je gaat verwinnen, je gaat verliezen. Geloof in jezelf. Niet wat het is, u bent een winnaar. Maar je hebt het houden van je geloof. Michael Jackson hoorde je en Keep The Fate. Het, het nummer stond op Dangerous, dat erg goed is verkocht en het is zo'n lekker plaatje hoor. Ja, een uh, treurig bericht. Vannacht is uh, Harry koert foolish victor of hij, hoe heet het? Harry Koert-Victor Moeders overleden. Hij is geboren in Haarlem op 29 juli 1927. Harry Moeders was een Nederlandse schrijver. Uh, hij geldt als een van de belangrijkste naoorlogse Nederlandse schrijvers. Hij wordt gerekend tot de grote drie van de naoorlogse Nederlandse literatuur. Waardoor de, waartoe ook Willem Frederik Hermans en Gerard Reven behoren. Nou, oh, dat is toch wat, hè? Ja. Hoe oud werd hij? 83 jaar. Oké, okay, dankjewel. Jamie Ladell en Another Day. Aan de telefoon Cherk de Blauwe. Hij heeft een interview met de trainer van Bloemendaal. Goedemiddag, Cherk. Ja, goedemiddag natuurlijk. Die wedstrijd vanmiddag tussen Velsenoord en Bloemendaal. 2-1 winst. Dat is het belangrijkste natuurlijk voor Bloemendaal. Maar een verlies van twee spelers, dat kunnen we ook duidelijk stellen. Tim Joan, ja, zwaar geblesseer van het veld af. Tim Weren, met een rode kaart nog. Maar dat was absoluut geen rode kaart volgens mij, Rob Schoel. Nee, nou ja, die, die, die scheids heeft het gewoon. Die was op een gegeven moment behoorlijk te weg kwijt uh, met al zijn beslissingen die hij nam. Overigens uh, van twee kanten op. En uh, een kopduel inloopt. En we gaan door naar fluid uh, fluit voor natraf, Terwijl de tegenstander, die weet van niks. De, de spelers zelf weten van niks. De man heeft gewoon een blackout gehad. Nou ja, het kan gebeuren. Maar ja, we zitten wel met de gebakken peren. Want er is toch wel een van je, van je betere spelers die er onterecht uh, wordt afgezonden. Je krijgt nog een penalty tegen. Bas uh, stopt hem. Maar volgens mij was het ook het penalty, het was gewoon een pure zwalbe. Nou ja, dat kan ik van mijn positie niet zien. Maar van alle mensen, van, van, van uh, vriend en vijand, die, die, die zeggen ook... Ja, die jongen struikelde over zijn eigen benen heen. Die valt en hij legt hem op de stip. Maar Ara, hij, heeft, hij heeft de tweede helft aardig zijn best gedaan om Velzen nooit gelijk te laten maken. En uh, de verdedigers onder leiding van uh, Gijs-Jan Polgeest, die, uh, die bleven gewoon staan. En Bas van Velzen, die verdient een pluim natuurlijk. Ja, hij stopt tenslotte die penalty, haalt daarna nog twee verschrikkelijke mooie ballen eruit met geschotten. Ja, die heeft echt een pluim verdiend. Ja, absoluut. had hem misschien nog kunnen klemmen. Die penalty, dat was uh, het enige smeetje op die actie met <laughs> Geintje natuurlijk. Maar uh, kijk, weet je wat, wat het meest positieve is uh, van deze wedstrijd? Eerst wel, spel je behoorlijk goed voetbal. Je komt 2-0 voor. Tim Jo gaat eraf. Dan uh, Krijg je die 2-1, dan zie je heel eventjes het ploegje inzakken. Maar ze hebben het erna opgepakt. Je moet al uh, 3-4-1 maken... Voor de rust. en maar ja, tweede helft. Uh, ja, het begint steeds met het team te horen Waar ik van gehouden Eenzet, karakter, uh, teamgeest, uh, elkaar helpen. Ja, zo win je wedstrijden. Ja, want daar is wel een duidelijk, duidelijk een verschil wat we er dus zagen. Ten opzichte van andere wedstrijden. In de tweede helft stonden ze echt met de rug tegen de muur. Maar iedereen ging ervoor. Nou ja, ze gingen er absoluut voor. En dat is ook zo. Kijk, we zijn nu een aardige serie aan het neerzetten. Vierde overwinning op rij. Nou ja. Ik wil er nogal een paar aan vast gaan plakken de komende weken. En uh, nou, het moraal in de ploeg is natuurlijk goed. De tweede staat stijf bovenaan, aan het won vandaag. En uh, ja, we moeten natuurlijk nu gaan waken voor, uh, voor de, echt voor de euforie. Maar ik denk dat ze allemaal wel op beide beentjes op de grond zullen blijven staan. Volgende week, andere kraken, meteen eroverheen. Spanewoude. Ja, nee, ja die staat geloof ik nog. Twee puntjes boven ons, dus die kunnen we in gaan halen volgende week. En uh, nou ja, daar gaan we ons stinkende best voor doen. Maar het wordt een puzzel natuurlijk voor je van de week, want twee man mis je. Dus dan moet je twee andere mensen gaan inpassen. Nou ja, ik hoef niet zoveel. Ik denk dat Mark, mijn broer, meer moet puzzelen met twee. Want uh, we hebben natuurlijk een grote, goede selectie van, uh, van twintig bijna gelijkwaardige spelers. En uh, wij lossen dat met één weer op. Ik denk, ja, de twee, uh, Mark, zal creatief moeten worden komende week, denk ik. Dankjewel, Rob. Ja, dat was het natuurlijk vandaag vanaf uh, Noord. Natuurlijk, belangrijke goals voor Bloemenaal. En volgende week natuurlijk de kraker thuis. Oh, ik hoor net dat, dat uh, Tim Jones zijn kuitbeen gebroken heeft. Dus dat is verschrikkelijk uh, nieuws natuurlijk. Dus uh, dat is gewoon een zware domper voor, uh, voor, uh, voor de ploeg. Maar ja, volgende week zal het toch een team moeten staan natuurlijk. Tegen Sparenbouwde en dan thuis om twee uur. Tot.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 zijn ik kan What idea? idea? Balla. Hey. Oh. balla. En ma idea. Echte dance klassieker uh, in de jaren 80, Goed nummer. Uitslag in de Eredivisie. Rode SC 2-2 tegen Willem 2. En we hebben AZ tegen Feyenoord. 2-1. Dus Feyenoord heeft helaas um, ja, ja, weer verloren. Zo erg is het niet, want ze staan nu 14e, Want uh, concurrent Vitesse speelde gelijk, maar... Um, ja, komt dus, niet, uh, komt dus niet boven Feyenoord. En Excelsior verloor gisteren ook, dus kwam ook niet in gevaar. Volgende week zien we meer. Maar nu eerst Rox. En I don't believe. I'm sitting here and thinking about this messy situation. En high super was the Brothers only complications? I shouldn't know. Bobby Williams en let me entertain you. We gaan door met een item, die doen we altijd als Aldo ik zondag in Kedemland doe. En dat is het rondje waar nieuws. Dat doen we altijd het derde uur. Ja, in het wie hoe heet het? Zondag in Kedemland. Aldo gaat beginnen met een leuk bericht die hij heeft gevonden. Ja, een jongetje van twee rookt de eerste sigaret met 18 maanden. Ardi Rizal lijkt op het eerste gezicht een normale peuter. Alleen begint deze tweejarige niet, uh, niet alleen te krijgen als hij geen koekje krijgt. Hij smijt zich ook tegen de grond als hij geen sigaret mag. En dat is niet eens echt de fout van papa. Want die gaf hem zijn eerste peuk toen hij amper 18 maanden was. Is hij dan niet bezorgd om zijn gezondheid? Wel nee, zegt Rizal in de Britse Daily Mail. Mijn zoon ziet er toch goed uit. Hij helpt wel, als we, hij heldt wel als, we, als we hem geen sigaret <laughs> geven. Tja, hij is verslaafd hè. Ardy is een extreem voorbeeld van de, van de heersende trend in Indonesië. Uit onderzoek blijkt immers dat 25% van de kinderen tussen 3 en 15 al sigaretten hebben geprobeerd en dat 3,2% al een actieve roker is. De inspanningen van de regering om het roken zowel passief als actief onder kinderen aan banden te leggen lijken dus volgens nog geen groot succes. Uh, een Braziliaanse vestiging van de hamburgerketen McDonald's moet een voormalig manager een schadevergoeding van 12.500 euro betalen. De rechter kende het geld toe omdat de man in 12 jaar tijd 30 kilo's aangekomen. De 32-jarige man voelde zich naar eigen zeggen verplicht om dagelijks te proeven. Zo wilde hij de kwaliteit in het oog houden uit angst voor mystery clients. Zij beoordeelden de vestiging op de kwaliteit van het fastfood. De service en de hygiëne. Volgens de ex-manager mogen de werknemers ook gratis lunchen van het bedrijf. waar daar extra kilos aankwamen. De rechter gaf hem gelijk en kende een schaafvergoeding van 12.500 euro toe. Ja, dat is nog wel een aardig bedrag. Dat ik ook wel mijn bankrekening heb. <laughs> er, een berichtje nog: Belgische schipper verward Amsterdam met Antwerpen. Een 52-jarige Bel Belgische schipper is door de waterpolitie naar de kant gehaald, omdat hij bijna een aantal aanvaringen had veroorzaakt. En dacht in Antwerpen te zijn, terwijl hij in Amsterdam voer. De verwarde schipper is voor, voor na de onderzoek naar het ziekenhuis opgenomen. Meldt het, het Korpslandelijke Politiedienst woensdag. De waterpolitie ging rond 12 uur bij de oranje sluizen aan boord van het Belgische schip. De Rijkswaterstaat was al eerder aan boord gegaan na een bijna aanvaring waar, waarbij het vermoeden bestond dat de schipper gedronken had. Na een blaastest bleek de Belg niet gedronken te hebben, maar tijdens een gesprek met de waterpolitie bleek dat de man niet helemaal in orde was. Hij was van overtuigd in Antwerpen te zijn. Toen hij hoorde dat hij in Amsterdam was, reageerde hij verward en bekende dat de omgeving er inderdaad anders uitzag. Een matroos vertelde dat de schip onderweg was van Zwolle naar Antwerpen. In plaats van daarvan was hij dus naar Amsterdam gekoerst en had daarbij verschillende bijna aanvaringen veroorzaakt. <coughs> De schipper was volgens de matroos verward. Sinds zijn 14 dagen geleden overboord was gevallen. En zijn hoofd had gestoten. Vanuit België is een andere schipper onderweg. Om het schip alsnog naar Antwerpen te varen. Een Poolse eh, ondernemer heeft in Sydney een gat in de markt ontdekt. Hij is een kapperszaak gestart met alleen maar topless kapsters. De kapsalon heet Hat cuts en de, en de zaken gaan zo goed dat er een wachtlijst is. Het is niet goedkoop, want de volledige wasbeurt wassen, knippen en hoofdmissage kost een dikke 40 euro. Ja, ik ben wel een Dit is Jason Marantz en we gaan nu dromen erover. Wake up everyone How can you sleep at a time like this Unless the dreamer is the real you Listen to your voice The one that tells you to taste past the tip of your tongue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 Ik So See Wat een plaat mensen, wat een plaat. Bobby ja, ja. Blue Band, 1 ain't no love in the heart of the city. Ja, wat een titel er op de sportvelden van zuid kennemerland je, je blijft op de hoogte. En we hebben alle, alle, alle uitslagen op een rijtje gezet voor vandaag. Ja, we beginnen met de hockeydames tegen M.O.P. Die speelden vanmiddag en die hebben gespeeld 4 tegen 4. Dan hebben we nog uh, Velsen tegen Bloemendaal. Het is 1 tegen 2 geworden. En dan hebben we nog de Eredivisie. Rudy. We hebben nog de Eredivisie, zijn vier wedstrijden gespeeld uh, vandaag. NSC tegen Vitesse en Adenaag Utrecht begonnen beide om half 1. NSC Vitesse tegen uh, uitslag 0-0. Haag won toch wel verrassend met 1-0 van FC Utrecht. Rode JC speelde gelijk tegen Willem 2. En Feyenoord, helaas, weer verloren voor de Rotterdammers. 2-1 van AZ. Dit is zo'n heerlijke plaat. Een beetje rock'n'roll. Dit is Aerosmith en Friend of mine, the tables have turned yeah 'Cause caused me and where's that party That kind of love was the killing kind. Het nummer kwam in 1993 uit, haalde in de top 40 de hoogste positie, nummer 7, stond het al 13 weken in de top 40. Je hoorde Aerosmith en Kryan en we gaan meteen door met een uh, X-Factor winnaar, jawel, ook de laatste meteen, Jaap van Reesema, die heeft een nieuwe single uit en die heet Walk to the Other Side. It was in november when you entered into my life. and shining your light. Memories, a touch and a go. Now these emotions are hard to describe. Everything's upside down. Just with you, I feel so alive. Tonight, when I get you by myself, gotta let you know what's going on inside. Tonight. No longer, so let's go, go, go, go. Walk to the other side where your heart is. Walk me to the other side. Walk to the other side where your love is. Walk me to the other side. September feels like. No longer so Dit was het dan, zondag in Kennemerland. Wij hopen dat u genoeg te weten bent gekomen over de evenementen Sport en Nieuws in de regio. Wij willen natuurlijk een aantal mensen bedanken. Joop van Ness over SV Zandvoort. Natuurlijk en... uh, Tjerk de Blauw, hij was bij de wedstrijd Vels tegen Bloemendaal. Rudy, ik wil jou bedanken. Ik wil jou ook heel erg bedanken, Aldo. Ik vond het gezellig. Ja, ik ook. Helaas is het alweer voorbij. Ja, en wij zijn er uh, ja, volgende maand in. Maar volgende week is natuurlijk uh, zondag in Kermeland er Nog steeds. Het blijft uh, eeuwig bestaan, lijkt wel. Hè. Hartstikke leuk programma. Als ik ja. het zelf mag ik eigenlijk niet zeggen. Hè? Nou, omdat wij het doen is het leuk. Anders... Ja, nee, dat, mag, dat mogen we niet zeggen. Dan moeten we de de ja. luisteraars moeten daarover oordelen. Ja, sorry. Kijt sorry. <laughs> me. En uh, ja, het weekend is uh, helaas alweer voorbij. Een fijne werkweek. En uh, ja, tot volgende week. En dit is Drops of Jupiter. Dit is Train. Fijne week nog. Well